Met nu. Toebak het, leeft. God toch pijn. Alles opie, ja. is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft. Mooi. Bij ZFM. Dat is gewoon duidelijk. Tweede gedeelte van het programma. Straks hebben we het over hele serieuze zaken. Hostage situation unfolding an Apple Store in Amsterdam. Yes, dat was in Amsterdam. En onder andere heeft het, uh, hebben we het over een nieuwe kabinet destijds. Maar zeg, laten we blij zijn met elkaar. Laten we zeggen: Nederland kan het weer. Ja, het kabinet van Balken, weet je dat nog? Wat heeft die eigenlijk gedaan en wat hebben ze gelaten? En er zijn een aantal mensen die ja natuurlijk maar eerst even de laatste single voor Friends Ferdinand Night or Day. Look forward to every day oh my Some days I'm just here to try Sometimes it's every day oh my Sometimes it's every night I can be a rascal Can be predictable. We turn to face each other. We turn do <laughs> you toebak blijft in de zaterdagmorgen. Night and day. En kijk in het verleden. Wat, wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, wat gebeurde er allemaal door de jaren heen? Ja, 2000. Eh, ja, gewoon 2000. Seksclub Esther in Haarlem. Vier mensen worden er vermoord. Eén eh, is lid van de Hells Angels. Het is een soort afreking. Eh, het is in de generaal eh, Botastraat. En eh, ja, het is Hans Kobus. Eh, Hans Kobus? Falco en Rob die worden daar neergeschoten. Uiteindelijk is daar één iemand er verantwoordelijk voor. En die zit daar gewoon aan de bar. En uh, samen met de portier uh, worden zij overvallen door een stelletje gasten. Dus de, deze vier uh, mannen, die komen daar binnen... En uiteindelijk... Ik zit even te kijken hoe die man nou heet. Uh, Boetie? De Bolletje. Bolletje. Bolletje wordt genoemd. En uiteindelijk uh, Martinus van der Poel is zijn echte naam. En die zit er aan de bar. Hij wordt geconfronteerd met vier van die gasten die nog geld komen ophalen. Eén trekt een wapen. Hij weet binnen twintig uh, seconden heel snel een wapen te trekken van een andere gast. En pop, pop, pop. Er schiet vier van die gasten neer. En hij heeft dat later ook helemaal niet ontkend dat hij dat geraakt. Hij was er eigenlijk wel een beetje trots op. Dat was uh, uh, Zijn theorie was het ja of... Ik of zij. Nou, dan is het duidelijk. Hè? Dan knal ik hun gewoon hier. Uiteindelijk heeft hij in de gevangenis gezeten. tegen. Hij kwam eruit in 2021. Ja, toen werd hij uiteindelijk toch nog weer neergelegd. Uh, hij is alweer overleden. Dus deze ex-Holgan van Ajax. Ik heb het over uh, Martin van de Pol. En dat was een echte afrekening in de criminele milieu. Die zou daar vlakbij wonen. Zeg. Ja, nou ik had toen ook nog horen fluisteren dat, uh, <coughs> dat er iemand uh, in Zandvoort woonde. Die gast. Oké. Okay. En dat... Uh, maar ook dat ze dan zeiden van ja, er is wel een heel goed restaurant daar. Want je kan ook kogelbiefstuk eten en zo. <lacht> mensen kogelbiefstuk. Ja, het was wel ja. vrij heftig dat deze man, deze polletje, werd dus eigenlijk uh, gewoon op straat neergeschoten. En hij had net zijn dochtertje opgehaald. Dochtertje van negen geloof ik of zo. En heel veel mensen die daar in de buurt waren, die zijn er gewoon getuige van geweest. Dat dit polletje dus nog even werd geliquideerd. Dus dat zat er ook nog een keer aan vast aan deze moordpartij die in 2000 uh, zich afspeelde. Goed, in uh, Haarlem was dat. Goed, wat hebben we nog meer? Ja, we hebben nog veel meer. Ja, we hebben een pagina nee. die wil niet goed openen. Oké. Okay, nou, kan er alles van onder doen. Ja. Uh, we gaan naar uh, 2022. Er kwam een melding binnen bij de meldkamer. Uh, voor een voorbijganger die keek bij de Apple Store naar binnen en die zag daar iemand lopen met een vuurwapen. Nou, 20 seconden later kwam er een melding van de, be de beveiliger zelf in de Apple Store en dit komt dus zeg maar over de hele wereld op het nieuws. Terrifying hostage situation unfolding at an Apple Store in Amsterdam. Oh my God! Oh my God! Cell phone video showing a gunman dressed in camouflage holding a man hostage in the store's doorway. Police say a number of other hostages were able to escape at various times during the hours-long standoff. Ja, en het gaat maar door ook, want uiteindelijk wordt er dus één iemand gegijzeld, meer niet eigenlijk. En die ene persoon die mag dan geven het water bij de deur. Ophalen. En die uh, gijzelnemer staat zo een beetje half achter hem. Het is allemaal te zien hoor, op beelden. En die die denkt, what the fuck, ik ren gewoon naar buiten toe. En die gijzelnemer rent achter hem aan over het Leidseplein heen. Nou, en wat er dan gebeurt is vrij heftig. Daar moet je wel op voorbereiden. Want dan komt er een auto van de beveiliging, oftewel van de politie, speciaal team is dat. En die rijdt gewoon die gijzelaar gewoon aan. En de, oh, gij, de ja. gijzelaar neemt, neemt uh, wordt gewoon ons boven gereden. Hopla. Die, ja, hopla. En dat, uh, nou, die overlijdt dus een paar dagen aan zijn verwonding ook. Maar ja goed, het is een nieuw soort manier van uh, oplossen. Jij ja, heeft hij wel nog wat kunnen zeggen? Geen idee. Van, uh, waarom u in God zijn, nou, uh, Hij in? eiste echt iets van 20 miljoen via crypto's. Dat moest worden overgemaakt. Nee, goed, heel veel mensen in het pand zelf hadden zich al in veiligheid gesteld. Dus er had eigenlijk maar één gijzelaar. In, uh, vlakbij zijn pistool, meer niet. Dus het, ja, het was een beetje apart. En deze man die, uh, was al bekend bij de politie bij, met apart gedrag. Dus het is dus, ja, een bizar verhaal. Goed. Ja, op 22 februari in 1944 was er een vergissingsbombonument in Nijmegen. En oh, ja. de, de, de, de, de, het was dus de geallieerde bommenwerpers die uh, dat gedaan hadden. En er vielen ongeveer 800 doden. En in een halve minuut werd gewoon een heel deel van de historische binnenstad verwoest. En uh, wat ze, ze wilden eigenlijk zoveel mogelijk schade toebrengen aan Duitse vliegtuigfabrieken. Uh, ja. En het eerste doel was uh, de stad Gotha en dat lukte niet. En toen naar uh, de stad Eschwege, was dat oh, lukte ook niet. Maar en, toen een deel heeft dus een bom laten vallen op Arnhem, Deventer, Enschede... en een ander deel nog uh, op Nijmegen. En het spooranplastement was het doel. Oh, verdien die meneer? Dus ja, het, uh, het, het luchtalarm ging te laat af, waardoor uh, er echt zoveel doden waren... En de stad heeft drie dagen in de fik gestaan Zo. in de oorlog. Kijk, dat zijn allemaal weer heftige maar, dingen gewoon. Hier staat ook later blijkt, het ging niet om een vergissing, maar eerder om een blunder. Want ze weten dat ze boven Nijmegen vliegen, maar sommigen hebben geen idee of dat de stad Duits of Nederlands is. Nijmegen, dat dus kan ja, nog ook een beetje ja. een Dutch zijn, ja. ja. Maar uh, het is wel geraakt. Maar vanwege de vroeg afwerp van de bommen valt echt een heel groot deel van die explosieven op de historische binnenstad. Ja. Ja, dat Super. is. Ja, ik doe maar even een leuk muziekje rond om de compensatie, want je ja. denkt: nou, dit is nou allemaal niet zo leuk. Maar nou, goed. Goed in 2001 de Amerikaanse film uh, Hannibal komt uit. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk het, de, de, het vervolg op Silence of the Lamp. Ja, je ik dat, heb hem nooit gezien, jij? Silence of the Lamp. Ja, dat was natuurlijk met dit, hè? Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. Ik I speak with you? Closer, please. Closer. Closer. Well, I'm still in training at the academy. Oh, nee. Krijg ik echt een stagiaire? Bij mezelf? Nou, hij was echt gekrenkt. Gewoon een hennebol, hè? Maar goed. Helemaal... Het mooie is wel, vind ik, dat uh, je hoorde dan na de hand... dat zij, uh, Clarice, dat zij helemaal geen contact met hem had. Alleen maar tijdens de opnames. Okay. En dat gaf natuurlijk een hele lading. Een hele spannende lading. Ja, ja, ja, Anthony Hopkins heeft het dus twee keer gespeeld. Hij had zelf al gezegd, ik zou nog wel een deel drie willen spelen. Die is volgens mij niet een deel drie. Goh, ik het niet. Maar dan wil je zichzelf nog met plastische chirurgie nog wel laten jong ook. Hij vond de rol zo leuk om te spelen. Ja. Goed, deze film, Hannibal, in 2001 kwam hij uit heeft bij de première de hoogste aantal bezoekcijfers gekregen in Nederland ooit. Okay. Dus ik heb de een aantal niet gezien. Maar goed, Julian Moore vervangt dus Jodie Foster uh, met Clarice. En uiteindelijk, uh, ja, de film is een open einde. Ja, het uiteindelijk, uh, het uiteindelijk aan het einde wordt het hoofd van de, een van de slachtoffers opengemaakt. Hij is dan het bewustzijn. En daar eet hij uit. Daar eet hij uit. Oh. Het is echt loguber. Huh? Het was niet helemaal mijn film, ik, moet ik uh, Heb jij hem in de bioscoop gezien? Nee, niet in de nubiscoop oh, volgens mij. Nee, nee. nee, volgens mij niet. Ik weet niet Dat is Wel bijzonder. Ja. Uh, op, uh, in 1956, op 22 februari, uh, bereikt Elvis Presley was nummer Heartbreak Hotel voor het eerste hitlijsten. Ja, leuk. En dat kwam omdat hij het nummer live zong op de Amerikaanse televisie. Dit was zijn comeback in 1968, dan speelt hij live dan. Wow, so wat zag hij er lekker uit met het leren pakken in 1968? Oh maar goed, in, in 1956 werd hij uitgebracht natuurlijk. Het was in 1955... Oh nee, het was in het begin van 1956 was dat opgenomen. 10 en 11 januari hebben ze namelijk eigenlijk, vijf Blue Sea-achtige nummers geschreven. Met onder andere dus ook deze Heartbreak Hotel. Het grappige is dat Maaie Boren... Boren heet ze denk ik, Boren... Dat is een vrouw die was geïnspireerd door een stukje tekst in een krant. I walk alone, a lonely street... En dat verwijst dan weer naar een of andere zanger... die zijn vriendin uh, was verloren of had, die oh. had hem verlaten. En daardoor was hij geïnspireerd en maakte dus deze Heartbreak Hotel. Goed, ja. in Nederland heeft hij pas in 1987 in de hitlijsten gestaan. In de tipparade, dan ja. oh, de benen. Gewoon in de hè? Maar je hoort helemaal niets meer over die film. Want uh, niet eens zo lang geleden is er zo'n film uitgekomen over hem. Ja. En daar liet ze dus ook al zien dat allereerste optreden. En dat, dat, dat eens een vrouw plotseling. Phew! in de zaal. Ja. En na uh, de hand zegt man: je moet meer met je heupen bewegen. Dus, ja. Nou, dan gooi je geest zich helemaal. Ja. En dan worden al die vrouwen hysterisch. Ja, van, die, die film van Buzz Lombard bedoel je. Die Elf is kort spray. geleden. Ja, ja. Klopt, ja. Ja, dat was, meer dan de helft van de film was gewoon niet waar ook. Nee. nee dat was ook wel zo maar Een bizar. fijne film toch. Ja, het was hoor. een hele dat leuke film. Ja, mooie kleuren ook. Maar Buzz die heeft natuurlijk ook meer van dat soort films gemaakt. Die weet het echt met zo'n sausje lekker, lekker sappig te maken gewoon. Goed, uiteindelijk nog ander nieuws is dat ja, in 1997 in de Roslyn Instituut Edinburgh melden de wetenschappers dat ze ja echt. Well, well, hello, Ja, hello Dolly. Oftewel? Ja, gaat het gaat ja. over? Het gaat over het schaap het de schaap Dolly is bekend gemaakt. Hij is al eerder gemaakt. Hij is gemaakt in 1996. Maar ze maken het pas bekend in 1997. Nou goed, dan komt hij er ook in het nieuws. Uiteindelijk is Dolly niet heel lang ge heeft hij geleefd. Waarschijnlijk met het klonen hebben ze een, een cel beschadigd. En daardoor heeft hij waarschijnlijk artritis gekregen. En uit ook een longontsteking erbij. Dus ze dachten ja. dat heel veel gekloonde dieren vroeg zouden verouderen. Maar dat is blijkbaar niet dat zo. Nee, dus niet. Nee, nee. dus het, is, het kan dus wel dus. goed klonen. Ik, ik heb nog een, een grappige. Uh, in 1630, ja, daar ben ik weer. De Wampanoag-Indiaan Queen. Ja. Die laat de Britse kolonisten tijdens hun eerste Thanksgiving-diner. die was toen dus al. kennismaken met popcorn. Oh ja, en? dus uh, nou ja, dat is een groot succes gebleken. Want nu bij iedere film krijg je popcorn. Ja. En uh, ze vonden dat zeer opmerkelijk natuurlijk. Maar uh, ik vind het wel leuk als dat zo lang geleden is. Dus... Dat ze ook precies weten die dag dat ze toen popcorn ja. hebben aangeboden. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik vind dat een bijzonder verhaal altijd we weer. Goed. Ja. 1966. Ja, we gaan de ruimte in. We gaan de ruimte in. De Sovjet lanceert een raket 1966 met aan boord twee honden. Veterok en Yugolok. Nou, ik kan niet aanspreken. ook Russisch, hè. En om de baan van de aarde. En ze blijven dan 22 dagen in de ruimte. En uiteindelijk komen ze terug. En dat hebben ze gewoon overleefd. En die uh, honden moeten echt gigantisch getraind worden. Ze moeten langdurig stil kunnen staan. En ze moeten ook in de ruimte pakken kunnen bewegen. En uiteindelijk, ja, ze zitten in een hele kleine hokken natuurlijk. En uiteindelijk moeten ze ook hun poep heel lang op kunnen houden. En vaak deze honden, als ze terugkomen van zo'n missie, hebben ze observaties, ze hebben galstenenproblemen. Dus nou, of ze daarna nog een leuk leven hebben, die honden. Ik denk het niet. Nee, ik denk dat het een beetje tegenvalt. Maar goed, het is allemaal wel het voorlopen voor de ruimterreis. Die later gedaan is natuurlijk. Apollo 11 heeft natuurlijk ook wel profijt van gehad van deze experimenten. Goed, zover geschiedenis? Ja hoor. Ja hoor, straks de verjaardag. Ach, ik heb er een paar leuke tussen zitten. Ja, bestekend. Die maakt je echt heu.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 Well, how about that? I'm glad we made the movie at your place Oh yeah, oh yeah, oh yeah I got a red light Turning back to amber, green light You made me like it You made me like it You made me like it You made me like it, me like it. TV sheets, a T, Money Back Lady drum, lady die, how you make your baby cry? FTQ, FTP, Baba D's in Mozambique. No one on the case, Dancing on the ceiling, dancing on the floor. You made me like it more and more. More and more, more and more. You made me like it ...de 1990s. Ja, en die ontstonden ze deze band? Want zo heet je de 1990, zo schrijf je het ook. En uh, het stond, ontstond in 1999. Kan het nog, hè? Als je zo'n bandsnaam hebt, dan moet je natuurlijk wel in de, 90, in de jaren negentig ontstaan. Hè? Maar goed, ze bestaan nog steeds, ze maken nog steeds muziek en dit was de grote hit. You wanna make me like you. En nou goed, straks onder andere nog uh, Young the Giant. Ik heb echt wat oude plaatjes gewoon op de lijst gezet. Ja, dat is wel, wel grappig. Dit is wat anders dan anders gewoon. Oh ja, sorry. Hoi, ik ben weer jaren. Nou goed, wie is de jaren? weer kijken ernaar. Tony Boltini zou jaren zijn geweest. Hij is natuurlijk al lang al niet meer onder ons. Hij werd geboren in 1920. Hij overleed in 2003. Circusdirecteur natuurlijk. En zijn vader was al een, uh, een circusdirecteur. En hij heeft ja. het nog veel groter gemaakt. Hij heeft echt een van de grootste circus in Europa uh, ontwikkeld. Hij heeft het echt met zijn vader zo ontzettend uitgepakt. Maar maf is wel dat ze in het begin in de familie, in, die, in de jaren 40, dat ze nog wel redelijke Nazi-aanhangers waren dat is echt van een tieke En uh, ja, later, uh, uh, dat was begin jaren 40. En in 42 heeft hij echt openlijk gezegd... ik neem hier afstand van. Dit is echt zo niet oké. Okay. Als je zeg maar voor de nazi's bent. Dus uiteindelijk uh, heeft hij zelfs uh, bij het verzet gezeten. En dan heeft hij nog geholpen bij sinti's vrij te krijgen. Dus uh, die had ook weer een link met zijn orkest... die bij de circus werkte. Dus op die manier kreeg hij een ander beeld van de naties. dacht hij van, dit is helemaal niet oké. Okay. Nou goed... In het, eh, 1971 bestond het eh, circus eh, 25 jaar. Kom tot zien, kom tot zien, dames en heren. Het circus gaat dit jaar weer op de nee. Dat 25-jarige circus draagt de naam van Tony Boltini. En het is het enige Nederlandse circus dat is overgebleven. Ook in dit jubileumjaar trekt het met zijn kleurige karavaan van plaats tot plaats. De tent wordt vervoerd op een reusachtige wagen... En kan in zeer korte tijd hydraulisch worden opgezet. Ja, dat was echt een tijd ver vooruit, 1971, hydraulisch, die circus tent, vlot. In één keer was het zo'n zo poep op weet je wel. Ja. En dan kon je ja. er binnen lopen. Nee, dat was zo'n werptent. Ja, zo'n ja. zo idee kreeg ik. Leuk filmpje ook weer over uh, uh, circus de uh, Goed, ja. wat heb jij? Vandaag is ook de geboortedag. Ik denk ik over zeven jaar wordt het een groot feest, denk ik. George Washington uh, is geboren op 22 februari. En Hij was de eerste president van de Verenigde Staten. Hij is niet eens zo oud geworden. Want hij is uh, 67 maar geworden. Oeh, ja, de okay. allereerste, hè? Dat is uh, wel bijzonder. Oh ja, dat is de allereerste natuurlijk. Ja, gelijk. Ja, Daarmee ja, ja, is ook hoofdstad Washington. Ja, echt. echt? En dat gaat nu, uh, hoeveel jaar binnenkort is dat? Oh ja, in, in, in 2032 is het 300 jaar. Magelijk, dan is die Trump verdwenen. Dus ja, gelukkig dan kunnen we misschien. Uh, ja, dat redt hij toch niet meer? Nee, dat redt hij toch niet meer. Nee, hij is echt maar niet echt heel oud. Goed, uh, hij zou vandaag jarig zijn, maar hij overleed in 1940. Hij was toen 21 jaar oud. Zo'n heel klein, schattig... Nee, helemaal niet zo'n klein schattig, jongen. Ik heb het over Robert Wadlow. En Robert Wadlow was de langste man ter wereld. En dit is natuurlijk een of van Robert Wadlow. the world's tallest man. Born here in Alton 100 years ago. In February of 1918. He was so amazingly tall. Hij was 2 meter 72. En uh, er zijn allerlei filmpjes van hem dat hij echt... Dat hij al 12 jaar oud is. En als hij 12 jaar oud is... Dan is hij al 1 meter 96... 12 jaar oud, 14B, 2,26 meter. 26. Uh, als hij 16 jaar oud is, dan weegt hij al 170 kilo en is hij 2,48 meter. 48. Nou, uiteindelijk groeit hij uit uh, uh, rond zijn 20e tot 2,71 meter. 71. En uiteindelijk krijgt hij dan een infectie aan zijn enkel. En daardoor ra uh, raakt hij dus zeg maar, in een coma en overlijdt hij. Oh. Het is echt heel iets knullers. Hij heeft uiteindelijk een verstoring van de hypofyse aan zijn. Uh, hyperplasie. Nou goed, uiteindelijk. Ik heb, wat, ja. Ja, en dat, Ik heb dat begrepen dat sommige wel eens konden geopereerd worden, waardoor het goede stopte. Oké, okay. deze man had toch veel langer kunnen worden eigenlijk. Er zijn oh. heel veel mooie beelden van deze Robert Bedlow te vinden. En dan zie je hem onder andere ook bij vrouwen staan. En dan is hij volgens mij 15 jaar oud. En je ziet ook de manier van bewegen dat het echt een jongetje is, maar dan een heel groot jongetje. Een slungel. slungel. Echt een slungel. een lange slungel. Is. Echte Echte slungel. Ja. En van die vrouw die probeert dan zo armen te pakken. Nou, het is heel leuk om te zien. Nou, goed, het is het bizar dat hij echt maar 20 jaar, 21 jaar oud is geworden. Ja. Goed, vertel wie nog meer. En vandaag is ook uh, onze dorpsgenoot Johnny ik hem junior jaren. Ja, zeker. Hij wordt 71. Nou ja, en hij uh, is toch wel heel actief bezig nog uh, bij goede tijden. Maar dat ik denk van, jeetje, tot hoe lang ga je werken? Maar ja, die dame waar uh, hij dan in de serie mee getrouwd is. Ja. Uh, ik ben de naam vergeten. maar die, uh, die is ook al uh, over de 67, 68 heen. Ja. En die is ook nog steeds bezig. Dus uh, ik denk dat ze straks misschien... Uh, misschien gaan ze wel samen voor euthanasie plegen nou ja, in de serie zeg. Maar of is zo. je daarmee getrouwd dan? In de serie? Ja, ja, ja, heb, niet je het echt. heb je het over het zonnetje in huis? Ja, dat was Partine Bijl. Ja, die is er niet meer, toch? Die is er niet meer. Nee, nee, maar nee sure, ik, ik weet niet of hij getrouwd is, maar ik zie hem wel eens lopen hier. Ja, ja, ja oké. Okay. Dus, uh ja, nou, ja, um, ja, wie nog meerjarige? Wil Simon. En Wil Simon is natuurlijk bekend van... Uh, ik zet Even kijken waar ik de godsnaam ook alweer had. Uh, bekend van... Uh, ja, heeft u even? Ja, van dit. Opsporing verzocht. Hij was de presentator Wil Simon. Hij deed dat tot 1991, toen ging hij met vervroeg pensioen. Uh, uiteindelijk. Uh... In de aflevering van opsporing verzocht. Die straks om tien voor half tien wordt uitgezonden. Wil de politie graag worden geholpen? Hij heeft Een speciale, bijzondere stem heeft hij altijd. Ik vond hem altijd wel. Hij kwam heel serieus over. Hij heeft ook heel veel verslag gedaan vanuit. Andere landen hoor. Hij was in Vietnam te vinden, Angola, Israël. Daar heeft hij allemaal verslag van gedaan. Uiteindelijk was dit echt zijn bekendste werk. Opsporing verzocht voor de Afro. Hij heeft dat heel lang gedaan. 25 jaar geloof ik. Uiteindelijk met een vroeg pensioen. Later is hij in 2016, vlak voordat hij overleed... is hij nog teruggekomen aan een zaak. Want daar had hij zelf ook aangewerkt in 1975... om daar iets aan bij te dragen. Dus, en hij heeft uiteindelijk heel veel boeken geschreven. En allerlei politietrillers natuurlijk. Want daar was hij echt... dat was zijn... Uh, uh, ja, zijn... Uh, ja, zijn ding gewoon. Goed, wie nog meerjaar? Ja, vandaag is ook uh, James Blunt jarig. Hij is van 1974, dus 51. En uh, ja, hij is uh, heel erg doorgebroken toen met uh, You're Beautiful. En hij gaat volgens mij wel lekker, als ik het zo uh, hoor. Ja, nou ja, tuurlijk. Ja, dat is, dat is vrouwenmuziek, hè. Het dus van... had een landenkeuze kunnen zijn, maar nou, dat wordt het een andere niks. zo. Nou goed, vandaag wordt hij 50... Sebastian Tellier. En Sebastien Tellier die, uh, heeft ook onder andere meegedaan... met het Eurovisie Songfestival. Uh, in België was het toen, in 2008. <laughs> en het grappige is, hij deed, daar, uh, deed het in Engels. Uh, terwijl eigenlijk, uh, ja, uh, het gaat dan voor Frankrijk. En je denkt, doe het dan in Frans. Maar goed, nou, het werd toch alleen in, in Engels. Ik, ik voel de tenen krommend. Het was echt tenen krom, want eigenlijk waren er vier of vijf vrouwen bij... die waren ook verkleed zoals hij, met een baard en met een bril op. En het zag er heel knullig uit. En je denkt van, heb je ook nog geoefend? Nou, hij was bijna niet nodig, denk, want het moest knullig blijven, denk ik. Maar hij is ook vooral bekend door uh, toch wel een beetje de lyrische muziek die hij maakt. Dit soort muziek maakte hij ook. Het is bijna filmisch wat hij maakt. Een soort mijmering over het verleden. Over de toekomst wat er gaat komen. Hij staat daar echt bekend omdat hij dat uh, kan doen. Hij is ook acteur, een DJ. Hij heeft meer muziek gemaakt. Dit is ook van hem. Hij is echt wel een man die je echt in de gaten moet houden. Als je denkt van, oh, ik wil gewoon van die lekkere rustige, rustig muziek is Sebastian Tellier echt de persoon. Nou goed, wie is er nog meer jarig of geweest? Uh, nee, ik heb er niet meer. Ja, nou, ik doe er nog eentje. Guy Mitchell zou vandaag jarig zijn. Hij is lang al druk van ons heen gegaan. Maar Guy Mitchell heeft heel veel... Uh, bizarre muziek gemaakt. Hij was uh, in de jaren 20 en 30, was hij al, nee, jaren 30 en 40 was hij al actief op jonge leeftijd. Hij was een kindsterretje. Hij was getekend bij Warner Brothers. Hij heeft nog een tijdje zadels gemaakt. Nou, toen uiteindelijk is hij echt helemaal gaan stort op het uh, muziek maken en hij heeft zelf ook tv-shows gedaan. Van onze tijd dit, hè. Je krijgt je wel een leuk beeld van Amerika in de jaren 50 ook More hè. Like Oh ja, heerlijk. Ja. Hij overleed dus in 1999. Hij was toen 72 jaar oud. Uiteindelijk is hij in de jaren 80 ook weer gaan optreden. Maar het was een beetje van die nostalgie-beentjes, weet je wel. Die dan terugkijken naar... Nou, oh, vroeger was alles veel mooier. Ja, en beter, hè? Goed, ja, en beter ook vooral, ja. Totdat je het weer echt uh, goed gaat je Nee, het valt toch wel een beetje tegen. Nou, goed, dus over de verjaardagen. Dames en heren, straks de Zandvoortse berichten. Ja, wij hebben een plaatje over Amerika. Die zijn goed, zo goed bezig, dat hebben ze verdiend. Young the giants sir so have arrived with gold in my Nou, jammer. We wachten de volgende president weer af. En dan bellen we alweer een keer op. Zullen we weer samen werken, Want die vorige gast die je daar had zitten... Nou, die, die, die, die spoorde niet helemaal. Nee hoor, hij gaat toch het contact met Trump aan. Om te kijken wat ze er het beste van kunnen maken. En misschien moet Trump ook nog even wat informatie op een andere manier inwinnen. In plaats van alleen Poetin de raadplegen. Dat is misschien wel handig. Goed, is tijd voor de Zandvoortse berichten. Startbewijs voor de botenparade Nieuw Unicum. Willem, uh, Willem van der Bosch van Stichting Vrienden voor Zandvoort. Die, uh, ja, heel veel mensen... Uh, die willen graag mee. Het is echt van nieuw uniek. Er zijn heel veel uh, mensen gewoon... Die willen graag mee met die botenparade. En het schijnt een aantal al mee te gaan met de kapitein Rob. En, uh, maar goed, er willen meer mensen mee. En uh, nu hebben ze de startbewijs binnengesleept. Dus ze gaan met een eigen boot. En daar kunnen we dan iets van... Uh... Ja, ik weet niet hoeveel mensen erop kunnen zijn met rolstoelen en meer oh. ruimte in truck. Maar goed, uiteindelijk was het wel even spannend in de arena, arena, Want daar werd het bekend, wie mag met, met de boot de pranen uh, betreden, zeg maar. En zij waren nummer 78 en er mogen er 80 medische dus snap, zitten ze erbij, zitten ze erbij. En bij nummer 78 hoorden ze dat zij erbij mogen zitten. Dus nu nou, moeten nou, ze even kijken, wie er zeg maar mee mag. Ja, dat wordt loten. Ja. Of een prijswinnen, een, pri ja. prijs, een ja. ja. wedstrijd, zoiets. Ja, zoiets, ja, ja. ja leuk joh. Ja. Uh, circuit Zandvoort opent de deuren voor een unieke track walk. Altijd al willen weten hoe stijl de arie lui is. Of we een snelle ronde neerzetten. Dit kan. Dat is morgenochtend. Of morgen eigenlijk de hele dag. Ja. Want uh, je kan daar dus gewoon heen. Uh, via... Uh, nou ja, je kan via circuitzandvoort.nl slash wintertrackwalk of een code in de Zandvoortse courant scannen. En dan kan je... Een gratis kaart krijgen. En dan zie je ook precies de tijden en alles. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Je kan natuurlijk de hele circuit uh, wandelen. Maar je bent wel even bezig. Want het is wel ruim een uur hè, dan. Dat is uh, 4,2 oh. kilometer of zo. Oké, okay. dus sta je eigenlijk niet bestaan. Ja. Dat is ruim een uur. We hebben toen gefietst. Ja. En uh, dat was ook heel leuk. Ja. Dat heb ik toen met Marco gedaan. Uh, en, en zeker, zo die schuine kant op. Ja. ja. Nou, dat was het losband. loopt ook heel rottig. Hè, want uh, ja, toen uh, bij uh, de Lightwalk, uh, twee jaar terug, deed ik mee... Ja. En toen was het echt zo van... Uh, dat loopt gewoon helemaal niet fijn als je uh, zo scheef loopt. Nee, dat snap ik. Nee, dat, dat snap ik. Uh, ja. Volgende week besluit de gemeenteraad... de stedenbouwkundig plan voor het Badhuisplein. Oeh, wat gaat er daar komen, zeg maar. Dan komt een groot luxe Grand Hotel. Ontmoetingsplek voor bezoekers, maar ook echt bewoners. Er wordt het bruisende hart van Zandvoort. Zit ik hier nou sarcasme? Nee, nee. Uh, het is een uh, transparante lobby. Dus het gebouw is niet één groot blok. Echt, vanuit de kerkstraat kan je nog steeds... Uh, het stand niet zien, maar wel de, de, de, de lucht. Het is niet dat die helemaal afgesloten wordt. en waar heel veel mensen bang in de kerkstraat. Dat, dan loop je daar. Wat is dat nou in de verte? Oh, dat is dat luxe hotel. Het valt mee. Het staat er half in zicht. En verder komt dus een zwembad. Fitness. Oh, dat hebben we allemaal niet. Nee. Er komt ook een subtropisch binnentuin. Dat hebben we ook allemaal niet. Een wellness en een bibliotheek. Ach, uiteindelijk komt dat allemaal in zand Ik denk dat heel veel mensen ook een beetje balen. Want ja, dit wordt, dit wordt aantrekkelijker gemaakt. Dus dan... Worden die andere dingen minder aantrekkelijk, zeg ik altijd. Dat is helemaal drukker. Goed, en uiteindelijk ja, ook dat. Het is ontworpen door Search Architecten. Die staan bekend over duurzame, van duurzame gebouwen. En uh, die maken slimme ontwerpen. En, nou goed, het is mooi. Het wordt echt uh, groen. Z zitplekken er komt een verbinding tussen het centrum en het strand daar. Dus Jan de, Jaap de Kloed is weer super enthousiast. En uh, nou, ja, die, die ziet het toch allemaal zitten. En uiteindelijk komt het er ook nog onder, uh, worden er ook nog uh, woningen ontwikkeld daarnaast. Oké, okay, ik heb een singeltje klaarstaan. Oh, is dat tijd voor de Ja, maar ik die wilde bar? eerst even vertellen daarover. Want ja? Wendy Moore heeft dus weer een nieuwe single uitgebracht. Het, het heet Trigger. En hiermee uh, beeldt ze dus eigenlijk de strijd uit... tussen het jezelf blijven en de druk om te veranderen voor succes. Okay, en het nummer nou. belicht dus de worsteling die velen kennen. Hoe ver wil je gaan voor succes... En wat blijft er over van je eigen identiteit als je je probeert aan te passen? En uh, op 16 februari heeft Triggers een live debuut al gemaakt. Tijdens een show van haar in het Patronaat in Haarlem. En uh, daar heeft ook haar nieuwe muzikale koers onthuld. En uh, ze is ook te beluisteren op Spotify. Oké. Okay. Ik zal hem maar Ja, dat gaan, is mooi. Hè? Wendy Moore dus uh, over persoonlijke problemen die allemaal iedereen kent natuurlijk. Hè. Zeker, toch? Nou goed... Uh...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 Het moet echt wel wat kunnen worden, deze plaat. Trigger ja. van uh, Wendy Moore. Uh, de dame hier uit Zandvoort of natuurlijk. Fabo. Ja, dat oh. weet ik ook niet. Maar goed, uiteindelijk uh, Wendy Moore heeft deze plaat gelanceerd. Het moet wat worden. Het gaat over het feit dat je je niet moet aanpassen aan de maatschappij, maar gewoon je eigen stem moet blijven drukken. Nou goed, hartstikke mooi. Hit -potentie. Ik heb uiteindelijk uh, ik heb nog niet gehoord op Kink. Je zou wel denken dat het zou wel op Kink kunnen. Dus oh, je moet ja. even meer lobbyen, denk ik zelf. Nou, nou, goed. We gaan even terug naar uh, 2007. Ik heb een stukje geschiedenis staan, nog kabinet Balken en de. Ja, vier. Uh, of is het vijf? Is het een streepje voor de één? Uh, is dat vier? Vijf is dat, denk ik. Nee, dat maakt het ook niet uit. Balken uh, uh, wordt geïnstalleerd. Het motto van deze kabinet Balken is: samenwerken, samenleven. En dan waren echt de, de belangrijke dingen in dit kabinet... groeien, duurzaamheid, respect en solidariteit. Ja, ja, we zijn ver gekomen. Uiteindelijk kwam er een lijst van probleemwijken. De Vogelaarwijken, weet je nog. Ja, die had ook al leuke reacties nog met uh, een andere uh, interviewer. Uiteindelijk kwam er generaal Pardon met, door dit kabinet. Uh, asielzoekers die langer dan zes jaar in Nederland uh, waren... die mochten blijven. Dus op zelf... Uh, ja, dat is uh, mooi dat ze tegenwoordig niet bij zich doen, denk ik. Uh, uiteindelijk Jaap de Vries... Jack de Vries, die stapt op. Die was van het CDA. Want die was namelijk een opspraak geraakt door een buitenechtelijke affaire. Met zijn oh. persoonlijke adjudant. Viespeuk. Dus, nou, meteen weer. Echt zo meteen weer. Dat weet je helemaal niet. Dat lag aan die vrouw. Een Die had hem, bij, die had had hem verleid. Maar ja, goed, uiteindelijk viel het kabinet in 2010 door allerlei akkerfietjes bij elkaar. Uh, nou nee, ja, goed. Dus, dus het kabinet balken. En, uh, wat in 2007 dus aantrots. Ah. Ja, nou, ik maar. heb een smeugberichtje, want er was... Uh, als de kop ruil in kunstklas naaktmodel moet kleren aan. Oh, ja, Dat triggert mij natuurlijk. Dan is maar het geen het gein... naaktmodel. Nee, niet meer. Maar nee. de deelnemers van de tekenles in, uh, in het Hampstead Community Center in Londen hebben zich verzet. Want er was een verbod op het gebruik van naaktmodellen. Ja. En het kwam van het bestuur. Want die zei, ze maken zich zorgen over de veiligheid van de modellen. En de tekenlessen die vinden al 30 jaar plaats. En worden voornamelijk bezocht door senioren. En de modellen zijn vaak ook al een beetje op leeftijd. Oh, gaat ver. Nou, ze hadden dan alternatieven, zoals het verplaatsen van de lessen naar de avond. Maar ja, de senioren die willen graag, niet in de, die willen graag overdag. Hè. Ja. Dat heb je als je ouder bent. Ja. Doe maar als het licht is. En de naakmodellen zelf, waaronder een 63-jarige Hilary Curtis, die hebben ook een ongenoegige uit. En uh, ze, ze, ze beschuldigen het bestuur van puritanisme. Dus ze zijn veel te netjes, weet je wel. Ja, dan. veel te juist ja. Nou ja, ze... Ze hebben toch maar besloten uiteindelijk dan door dit gedoe... de, de leraar zelf, die heeft besloten om naar een andere locatie te verhuizen voor zijn lessen. Namelijk het Quaker Meetingshuis House, en daar mag het wel. Die is toch in dezelfde straat ook. Ja, ja. Maar ja, jeetje, weet je... Stel je voor dat een kind misschien ziet dat daar een naaktmodel aan het poseren is... en ze zijn aan het tekenen. Ik denk dat ze in eerste instantie helemaal niks denken. Dat ze denken, uuh, <laughs> ou, oud mensen, Een blaakt, Nou ja, ze ja. zien hun ouders misschien ook als bloot door het huis lopen. Dat, dat, ja. Tegenwoordig, ja. Ja, ik weet het niet hoor. Het is allemaal wat conservatiever geworden ja. tegenwoordig. Ik liep vroeger wel bloot door het huis. Maar ja, niet de hele tijd, maar gewoon functioneel bloot. Dus dat, dat je vanaf de douche ja. naar je slaapkamer loopt. Je ja, gewoon functioneel ligt. bloot. Ja, nee, ja. daar uh, ja. ben ik ook van hoor. <laughs> gewoon zo bloot lopen, daar ben ik niet van. Maar het moet niet de hele dag. Functioneel lopen, uh, dat je denkt: van, hey, nu moet ik hem echt. Uh, moet moet ik moet even af. een handdoek uit de kast pakken. Bijvoorbeeld. Ja. Ik, ja uh, dat is ik, functioneel bloot. Zeker. Ik moet wat in de graasje even pakken. Ik moet even ja. de tuin even pakken. Allemaal functioneel. Even een kopje suiker lenen ja. bij de buurvrouw. Ja, zeker. Ja, die cake moet er over in, hè? Ja, zeker. En uh, waarvoor bent u naakt? Nou, dat is, dat is allemaal gewoon functioneel. Functioneel. <laughs> nou, goed. het triggert je wel, hè? Lachen om eigen grap is nooit te leuk. <laughs> maar goed, even kijken wat we hier hebben. Smee ziet je in een nieuwe plaat. All that noise. Dat hoor je hier natuurlijk. Ja. Kom maar los. Ja, het is een beetje spacey wat ze gemaakt hebben. All dat noise, ik vind het allemaal makkelijk. Valt nog mee, al dat geluid wat ze maakten, zeg maar. Na nou, afgelopen week het grote nieuws natuurlijk. Ja, wat gaat ze nou weer doen? Ja, die van Klever. Kijkt altijd een beetje apart uit de ogen, het Klever. Maar goed, dat nu nieuwe plannen. Ja, ontwikkelingshulp wordt gehalveerd. Nou, meer dan gehalveerd gewoon. Er wordt echt miljarden, gewoon uh, 6 miljard. Uh, uh, dat gaat naar het buitenland, dat moet anders. Dat moet anders, we gaan nu rechtstreeks aan... Uh, aan de regeringen geven. Oh ja, dat is een heel goed idee. Maar goed, vandaag een stelling in de krant van de Telegraaf. Um, halveren ontwikkelingshulp goed. Wat denk je? Nou ja. Hoeveel mensen zullen hiermee het eens zijn of oneens? Ik, ik, ik weet niet. Ik zeg zelf wel van je kan de mensen beter een hengel geven dan een vis. Ja? ja. Oh Ja. He, dan, uh, dus ja, zeker. Nee, uiteindelijk zou je het af moeten bouwen. Op een gegeven moment moeten ze op eigen benen staan. De eigen broek ophalen. Maar uh, ja. ja, ja maar het is toch wel steeds zo: van, er is toch een hoop te doen in ieder geval. Nou goed, en 94% is het ermee eens dat dus de ontwikkelingshulp kan gekort worden. Dat is echt heel veel. 94% gewoon. Organisaties als Kinderfonds, UNICEF, gaat flink minder geld ontvangen van Nederland. Wat vindt u ervan? Nou, 82% vindt dat wel terecht eigenlijk. Gewoon. Ze denken nog steeds dat er heel veel geld aan de strijkstok blijft hangen. En dat er dus de, de hulporganisaties uh, ja, uh, zeg maar er tussenuit moeten. Dat de rechtstreeks geld daar naartoe moet. Nou, dat wil Klever deze de ook. Mevrouw vrouw wil het op die manier ook doen. Maar goed, alle talkshows, tafels zaten vol met mensen van deze organisatie. En die hadden allerlei voorbeelden van waarom het slecht zou zijn. Ze denken ook dat bijna, zeg maar, als wij ons terugtrekken... dat alle andere landen, autocratische landen, daarin springen... en dan invloed eh, in, hebben op de wereld... En ik denk in mezelf... oh, dan gaat China daar naartoe... en dan gaan ze daar kinderarbeid... Uh, en dan worden die producten nog goedkoper. Dat is misschien wel weer positief dan. Nou, goed, maakt het ook allemaal niet uit. Maar ja, goed, ja het, moet, het is goed om het tegen het licht te houden... maar om echt zoveel geld erbij weg te trekken... ik weet niet hoor. Ik, ik, ik heb twijfel of dit echt wel een goed plan is. Maar goed, misschien moet alles weer even op nul gezet worden. Dat is oké. Nou, Wat zit vandaag? jij nog te lezen? Nou, het is vandaag uh, World Thinking Day... of Wereld Denkdag. Dat doe ik nooit. Maar, uh, nee, maar het is eigenlijk een dag... Uh, dat alle Girl Scouts en alles... Uh, dat die met elkaar... Uh, bezig houden hoe het is om uh, met de scouts te wezen te zijn. En uh, te zeggen, het is, uh, wees één van de 10 miljoen. En uh, wordt geïnspireerd door de geschiedenis en de impact... ...van de wereldbeweging van de Girl Guides en Girl Scouts. En In dit 153 is... countries. Maar ja. goed, blijkbaar, ik denk dat hier ook wat geld naartoe gaat... Ja. Dit wordt dus dan ook niet meer gesteund, zou je nee, denken. Nee, nee. dus ja... De scouting krijgt niet al te veel geld, volgens mij, hoor. Nee? Die kunnen hun eigen broek wel ophouden? Nou, Indien. ja, ja ik, ik denk het wel. Er, maar dit, in welk land is dit? Het uh, is in 153 uh, landen. is Ik Met uh... zeker dat naar ontwikkelingsgeld uh, naartoe gaat. <laughs> ja? Dat is hartstikke goed. Ik ben ervoor. Je goed voor. Okay. Ja, zeker. Uh, tijd voor muziek op de zender. Wat hebben we hier? Janja. Een metric adding. I know there's no advice for People like you and me get jaded People like us our dreams get faded Ja, dat is iets wat James Dean eh, en Marlon Branden mee begonnen in de jaren 50. En daar heeft deze dame een plaat over gemaakt. Zeker. Hier wordt de op de radio. We hebben nog een aantal dingen die staan. En ja, het is toch wel heftig wat afgelopen week eh, wat we hoorden. Het tv-programma Spoorloos stopt per direct. Ja. ja. Dat een geadopteerde vrouw aan de verkeerde familie was gekoppeld. En dat was niet de eerste keer. Of het... nog één keer. 800 keer werden mensen in de afgelopen 35 jaar herenigd... met hun biologische familie, dankzij spoorloos. Het populaire tv-programma trok decennia lang miljoenen kijkers. Die zagen hoe de presentator en de redactie, vooral geadopteerde kinderen... hielpen bij hun vaak emotionele zoektocht. Ja, en meerdere dat is altijd... keren ging het daarbij mis. Zeker. Ging het, acht keer ging het mis. Acht keer zijn ze niet goed aan elkaar gekoppeld. En één vrouw die natuurlijk regelmatig op de televisie kwam... Uh, die, uh, die kwam bij uh, EV Jinnik en uh, die deed het verhaal dat ze uiteindelijk gewoon wisten dat die vrouw niet hun moeder was. Het was natuurlijk ook een uh, heftig iets. Vandaag in de Telegraaf een interview met uh, Sandra Hilster en zij is mediadirecteur. en die is daar verantwoordelijk voor. En die zegt dat, ja, het is allemaal niet zo zwart-wit als het uh, nu momenteel wordt uitgelicht. Ze zegt, maar wij hebben echt wel contact gezocht met onze slachtoffers. We vinden het ook vreselijk wat deze mensen hebben meegemaakt. We hebben ook gevraagd wat willen ze? Uh, ja, dat is niet duidelijk wat ze willen. Ze zegt van, ik heb ook een voorstel gedaan. Dat was dan weer te kort. En ze zegt, nou, ik snap ook wel dat uiteindelijk dit leed... dat kan je niet met geld afkopen, maar wat af wil ze wel? En ik belde hem misschien wel op een uh, vervelend moment. Ze was zelf in het buitenland. En nou ja, goed, daarna is er slecht contact geweest. En nou ja, goed, ze hebben nu maar gedacht, we trekken de stekker er maar uit. Ja, ze en, moesten uh, toch zoveel bezuinigen hè, op de publieke omroepen. Dus Precies. nou ja, hoppatee. Dat geldt hoog hoop kost. Echt lekker lekkere korte Trumpen opmerking. Hoppa, weg. <laughs> meteen bezuiniging. Maar ja goed, acht keer mensen verkeerd ge, gekoppeld. Ja, dat is wel te veel. Dit is veel te veel. Maar goed, wel 800 keer hebben ze het gedaan. Dus dan hebben ze toch ook wel heel dus veel goed gedaan. Dus dan. Ja, dat oh. valt dan ook weer mee eigenlijk. Maar goed, het is wel triest. Want deze vrouw had natuurlijk ook echt haar ouders willen ontmoeten. Maar die zijn nu al overleden. Ja, ja, ja. maar ze heeft wel uh, een of zus, hè? Dat is toch wel fijn dat je die dan in ieder geval nog ontmoet. Ja, het is aan ofwel weer met je goedkoop televisie om daar meteen in te duiken natuurlijk. En ook die beelden dan weer te laten zien dat zij die nepmoeder ontmoet. En die moeder blijkt dat ook te weten. Ja, ja tegenwoordig kunnen... Ja, ze stoppen ermee, maar anders kan je gewoon altijd een DNA-test doen. Hè? Dan ben je er gewoon, dan ja, weet je het. Als ze wij bij... denken dat u de moeder bent, kunt u even uh, uw vingerafdruk op de brief doen met een beetje bloed? Nou, deze uh, deze Sandra Hilster zegt over zichzelf: ja, het was voor ons nog niet echt heel erg duidelijk. Hoor, want we waren nog geen DNA-testen gedaan. En wij wisten pas twee weken geleden dat echt met DNA werd aangetoond dat het geen familie van elkaar was. Dus zeg maar, het, het hing al langer in de lucht. Maar voor ons was het nog niet op papier duidelijk. Dus er zijn allerlei uh, nou ja, onduidelijkheden geweest. Wat leidde door deze sensatie. Goed, Ja. ja. Ja, ik, heb nog, ik, ik vond nog een artikel, en dat vond ik wel bijzonder. Ja. Want er is in het verleden, er wordt altijd gespeculeerd... hoe zou de wereld eruit zien over 30 dagen, of ja. over 30 jaar, sorry. En er was dus een man, en die, uh, René Couperes, die was een historicus. En die uh, had uh, een boek geschreven toen. En dan had hij 25 veelbelovende wetenschappers gezegd... Van, kan jij voorspellen wat er in 2025 gaat gebeuren? En uh, nee, Er was een stuk uh, De Nieuwe Hugenoten geschreven door een opleiding. En die schreef dus al over de opmars... van ultra regeringen in Europa. Met name in Frankrijk. Die alle buitenlanders het land proberen uit te krijgen. En dat is de meest heftige voorspelling. Maar er was ook voorspeld dat baby's... volledig buiten de baarmoeder zouden groeien. En dat lezen en schrijven zou verdwijnen. Nou ja, lezen en schrijven met AI en al die dingen. Meer. Ja, ja, ja, klopt. Dus het begint toch ook al te komen... Maar ze hadden ook voorspeld het alleenstaande huwelijk. Dat vind ik wel heel leuk. Omhelzing van het individu als het hoeksteen van de samenleving. Vergeet relaties, vergeet huwelijken. Je kunt als alleenstaan een huwelijk aangaan met jezelf. Ja, dat is het allernarcistische wat je je kan voorstellen. Maar ja, je bent het wel vaak eens met jezelf. En Jazeker. Dat ja, is het meeste je van je. En als je op internet gaat zoeken, dan denk je: van, zie je hem wel? Ja. Altijd gelijk. Ja, ik leuk. heb altijd gelijk. Dus je kan, uh, ja. Maar ja, in het boek zijn ze wel pessimistisch. Maar uh, ze hadden het niet gedacht. Maar nee. uh, we gaan, eigenlijk zou je nu weer zoiets uh, moeten doen. En ja, hoe goed. denk je dat het er over 25 jaar uitziet? En dat gewoon ook weer vastleggen. Ja, nou ja, goed. Als je echt een beetje alles aan elkaar knoopt, daar heb je natuurlijk ook die Bilderberggroep groep toch voor nodig. <laughs> nou, nee, sorry, dat is weer iets anders. Ja. Maar goed, om gewoon echt heel veel slimme mensen bij elkaar te zetten. En dan gewoon te filosoferen waar we naartoe gaan. Ja, je hebt natuurlijk ook het boek Sapiens, hè, van die uh, ja. Israëlische uh, schrijver. Ik weet het, wil je nu niet lezen, dat begrijp ik ook. Maar goed, je wil geen Israëlische uh, schrijvers lezen, dat snap ik. Maar goed, hij zegt wel hele wijze dingen over het verleden, maar ook over de toekomst. Waar we naartoe gaan. Ja, en ja, ja. het onsterfelijk worden, waar we toch redelijk naartoe gaan. Dat schijnt gigantisch veel invloed te hebben hoe wij uiteindelijk weer in ja. het leven gaan staan. Nou goed, wat een filosofie hier allemaal weer. Ja, ja dames en heren, aan het einde van het radioprogramma. Nou goed, we staan er niet helemaal tegen. Maar goed, even een plaatje. Oh ja, wat is dat mooie klok een Wat zag die gasten vroeger hip uit? En wat is hij nu? Ja, een hele man. Ja zeker. Maar goed worden we allemaal, hè, Him! Ja, mooi hoor. Altijd om de zoveel tijd leuk om even een slachtofferrol aan te nemen. Ik weet dat je met hem bent. Zeg het maar niet. Ik wil niet weten waar je bent. Ik weet af en toe dat je naar hem toe gaat. Dat is een trekken van het verhaal. Nou goed, oh. ja, ik denk dat hij te vroeg een stuk populairder was. Hoor, deze vlog of Siegel, de zanger. Overigens persoonlijk leeds hem. Goed, het loopt tegen het einde van het radioprogramma. Wat kan hij zo allemaal nog melden? Ja, nou, er waren natuurlijk altijd al wat uh, verhalen ook over de NPO en zo. En nu ja. is er weer een verhaal dat... Er sprake zal zijn van angstcultuur onder de huidige bestuursvoorzitter. Dat is de Frederike Leeflang. En die klachten gaan over intimidatie, negeren van collega's en verbale agressie. En uh, er is een uitgebreid onderzoek gedaan. En de uitlegging stelt. Mensen met, kwamen met knikkende knieën binnen om te praten. En anderen spreken weer van een buitengewoon griezelige cultuur. <lacht> maar ja, die persoon zelf zegt van ja, weet je. Uh, natuurlijk ben ik niet altijd de vriend van iedereen. Ik geef wel signalen. Maar uh, ja, ik benoem dingen en uh, als ik de aanspreek op een functioneren, dat kan dat toch. Maar is dat grensoverschrijdend? Nee, maar de veiligheidskaart wordt te gauw getrokken. Ja, nee, ja, van, ik kan me niet voorstellen. Ik voel me niet veilig bij jou, want jij wil me misschien wel ontslaan als ik niet doe wat jij zegt. Ja, precies. Ja, en wie is ook alweer de baas? Uh, dat ja. maakt toch helemaal niet uit. Ik wil gewoon op een manier manier met jou omgaan. Ja. ja, ik weet niet of het echt die woke die nu helemaal opstaat. Dat zou best kunnen, ja. Maar ja. zo gepemperd ja als kinderen een tekening maken, het ziet er niet uit en dat je zegt nou ik vind het heel slechte tekening, ja maar dat is niet aardig en ja je mag ook eens zeggen dat het beter kan of zo ja voor een verbetering punt maar goed dit was Stoopbol Leven van de Radio volgende week zitten we weer tegen aan te abonneren. Mooi weekend. Later. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.